Met een zonnebril op bij de slager. Waar niemand iets durft te vragen. Een biefstuk van vier ons, want daar houdt hij zo van. Zijn vaste kratje bier sleept ze de trap op, zaagjes voor de buren. Ze beschermt alleen haar gezicht. Als hij haar wil slaan, maar hij wordt alleen maar steeds kwader, omdat ze zich niet tegen hem verweert en ze schaamt zich voor de buren. Van de keukentrap gevallen. Een ongelukje met de fiets, ze heeft de antwoord klaar, maar het glimlachen erbij doet pijn. Bond en blauw, bond en blauw, terwijl die zegt dat hij van haar houdt. Bond en blauw, bond en blauw, en hij zeurt dat hij van haar Weggedoken in de bank, troost ze zich met de gedachte dat het niet de drank is, maar meer iets in zijn hoofd. En terwijl die Schreven staat te schelden, denkt zij alleen maar aan de buren. En weggaan doet ze niet. Heeft het geprobeerd, ze kan het niet. Hij hoeft maar op te bellen, en ze gaat terug. Ze kan niet zonder kerel, en wat moet hij zonder haar? Bond en blauw, omt en blauw. En hij huilt dat hij van haar houdt. blauw. En hij jankt dat hij van haar houdt En als ze onder hem ligt Dan wacht ze op het moment Dat het voorbij is dat hij klaar is en in slaap valt Ze wou maar dat hij er niet zo bij schreeuwde De buren voor haar alles. Ze luistert naar zijn snurken. Ruikt de lucht van zweet en bier. En als hij vreselijk moet hoesten, hoopt ze even dat hij erin blijft. Maar ze schaamt zich. Ze schaamt zich mond en blauw, bond en blauw. En hij zweert dat hij van haar houdt, mond en blauw, mond en blauw. En ze gelooft dat ze van hem houdt.